Twee uur. Rashid Finch met het nos journaal De regeringsleiders van de niet-eurolanden hebben de EU-top in Brussel verlaten. De andere leiders zijn nog voor overleg samen om de crisis op de financiële markten te bezweren. Naar verwachting duren de onderhandelingen nog uren. De Franse president Hollande maakte bekend dat het masterplan van EU-president Van Rompuy voor versterking van de EU voor nu van tafel is. Volgens Hollande is er nu spoedoverleg gaande over steunmaatregelen voor Spanje en Italië. Ze eisen noodhulp om de markten te kalmeren. De Canadese bedrijf Research in Motion, de fabrikant van de BlackBerry... gaat 5000 werknemers ontslaan, zo'n 30 van het personeelsbestand. Aanleiding zijn de slechte cijfers van het afgelopen kwartaal. Research in Motion leed een netto verlies van 518 miljoen dollar... terwijl het in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 695 miljoen winst maakte. De Rotterdamse agenten die een dronken arrestant in zijn kruis schopte... krijgt een bloemetje van de gemeenteraad. Ook haar mannelijke collega krijgt bloemen. Dat heeft de raad besloten in een spoeddebat. De politieagenten krijgen de bloemen omdat ze volgens het CDA... veroordeeld zijn in de publieke opinie zonder dat de feiten bekend waren. GroenLinks wilde dat ook de Letse arrestant een bloemetje zou krijgen... maar daar was geen meerderheid voor.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 Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Nachtzuster met vragen en antwoorden zoals je van ons gewend bent. Maar dat past tussen drie en zes. Want in deze maand hadden wij bijzondere donderdagnachten. Tussen twee en drie was en is Nicoline Dawes isma hier te gast. En zij is droomcoach, te vinden ook op Twitter via het droomcoach. En uh, zij kan je helpen om erachter te komen... wat die rare dromen die je regelmatig hebt nou eigenlijk betekenen. Of misschien heb je gewoon één bijzondere droom... Waarvan je graag eens een keer wil weten wat precies de betekenis was. Bel dan even naar 0800-1121. Want Nicolien die helpt je graag om samen ertoe te komen dat de droom een beetje uitgelegd wordt. Dus 0800-1121. En leuk ook, want Nicolien heeft natuurlijk ook een boek gemaakt. Het is een, een prachtig boekwerk. Het, uh, wat heb jij gedroomd vannacht heet het. En uh, dat boek mogen we vannacht weggeven. Dus um, de, ja, wat doen we? ja, we doen de mooiste of de meest interessante droom. Nee, de mooiste en de meest interessante droom... waar het komend uur over gebeld wordt naar 0800-1121. Belonen we ook nog eens een keer met een exemplaar van dat boek. Uh, mailen mag ook als het niet lukt om erdoor te komen. Dat kan via nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Eventjes twitteren kan ook altijd. Hè. Apenstaartje nachtzuster. En chatten tijdens dit programma is ook mogelijk. En dat doe je via www.nachtzuster.net en dan even de chat aanklikken. En als je vast wil mailen met een vraag voor straks naar drieën, dan mag dat ook. Of bellen. 0800-1121. MUZIEK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 Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen. Nacht zuster, iets aan de pijen.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 Nachtzuster, waar ben zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik <tog> de morgen? Nachtzuster, iets aan bij hand? ik brand van binnen. Nachtzuster, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. Nachtzuster, zal ik de morgen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nacht Ik doe van de pijn. Op nacht ben ik zonder je zorgen? Nacht zuster. ik de morgen? Nacht ik Oeh, iets van de pijn. Nacht zuster. Auw. Nacht zuster. Nacht zuster. Iets van de pijn. De pijn. De pijn. pijn, pijn. nacht Nachtzister. <zeg>, Nachtzister. Nachtzister. <zeg>, zeg je allemaal? Ja, niks. Nee, ik jij sloeg over, dat is niet zo leuk. Nee, joh. Ja. Toch je over? Dat was het. Volgens mij creatieve uh, muziek. Uh, oh vond. ja, natuurlijk. <laughs> van doe maar. Want zo heet ze natuurlijk. En het <laughs> nummer is uh, Nachtzuster. En dat was uh, Nicolien Douwers-Isma, die Hallo. je uh, hoorde op de achtergrond. Uh, ja, bijzondere nachten in, uh, in de maand juni. Want uh, iedere donderdagnacht, van twee tot drie, gaven we je de mogelijkheid om uh, samen met Nicoline tot een uitleg van je dromen te komen. Nicoline is namelijk droomcoach. En um, uh, ja, Nicoline, het is zo grappig, want uh, het is de laatste alweer ja, dat je joh. hier te gast bent. Ik vind, ik vind het nu al jammer dat je de, straks om drie uur weg gaat. Niet dat je er nu bent natuurlijk. En uh, uh, we moeten even achterstallige administratie doen. Eventjes dat we alles mooi afronden nu. Want uh, uh, ja, we hadden vorige week wat open ende inderdaad. We hadden ja. Joop... Joop ja. Die een mooie... Explosies in zijn hoofd. Ja. Echt wel een mooi verhaal. Ik had er dus nog nooit van gehoord, maar elke keer als hij in slaap valt, dan had hij in zijn hoofd, bijna echt voelbaar met pijn... een explosie. Ja, dat is je van Wakker natuurlijk. Ja. En hij wilde weten wat het was. Ja. Dus ik ben op onderzoek uitgegaan. Ja, daar, daar komen we dus op terug. En uh, we hadden Daan. Ja, Daan. Die, die droomde dat hij in de woestijn... Met een jeep. Hij, hij, elk, ook weer drie keer per nacht of zo... reed hij door de woestijn in een jeep. Helemaal in zijn eentje. En dan ineens een enorme explosie. We hadden iets met explosies. Ja. En dan werd hij wakker. Baden in het zweet natuurlijk. Want hij wist, dan ben ik dood. Maar... Hij linkte dat wel terug aan zijn diensttijd, waar dat toch wel heel erg op ja. leek. Nou, dat, zijn, dat zijn de dingen die je eigenlijk, waar je vorige week zei van... Nou, ik ga eventjes mijn helpdesk raadplegen. Want jij hebt gelukkig ook nog contacten met allerlei dramdeskundigen... die je dan eventjes kunt vragen van... Goh, weten jullie het? Komt het jullie bekend voor? Dus uh, nou, Daan, als je het hoort, want hij zou deze week even ook uh, alles weer bijhouden... bel me dan nu meteen even naar 0800-1121. Uh, en ook iedereen die benieuwd is naar wat zijn of haar dromen betekenen, die moet het nu ook even bellen. Want dit is de laatste kans. In ieder geval voorlopig. We gaan het nog wel een keer doen, toch? Ik... Laten we hopen. Ja. Um, dat voor Daan en Joop hebben we aan de telefoon. Joop, goeiennacht. Goeienacht. Goedemorgen goeie, Joop. Nog goeie, explosies alle gehad. Hoi, heb je nog je, explosies? Ik ben even koude nacht, zuster? Nee, ik klink een beetje... Ja, ik ben ook een beetje nou, verkouden. Ja, maar ik heb... Nou, nasaal, nasaal, dat klinkt zo onaardig. Gewoon, ik, mm. ik klink een beetje donker. <laughs> dat vind ik veel onaardiger. Oh, dat zeker, vind ik dan juist dan wel... is een wel... wetenschappelijke term nasaal. Het heeft wel zoiets iets... iets uh, nou, zo het snapt. over definities. Uh, die lucide droom, hè, dat is dan dat je echt weet wat je droomt. Ja. Yeah. Maar uh, is er ook een andere term voor dat je helemaal zelf kan bepalen? Of is dat dezelfde term? Dat is dezelfde term. En dat, dat is wel verwarrend inderdaad. Er zijn gradaties van luciditeit, zegt Wen, Als we het dan over termen willen hebben. Trouwens, over termen gesproken, Joop. Wat jij hebt, daar is een woord voor. Dit heet, nu komt-ie, exploding head syndrome. Niet lachen, wow. dat is exploding head syndrome. Het uh, exploderende hoofdsyndroom. Dat is heb een je. wetenschappelijke term. Maar heel even, heb je het nog gehad afgelopen week, Joop? Ik ren naar de dokter nu. Nee, vertel <laughs> nou even, heb je afgelopen week nog last gehad? Nee, want ik heb sinds die tijd heb ik medicatie. En uh, oh, ja. dat, dan, uh, dan gebruik ik dat. En dan uh, ga ik op bed liggen. En dan helpt dat mij om daar doorheen te komen. Maar. Uh, ja, ik kan het me nog zo goed herinneren. En ik ben bang als ik die medicatie niet gebruik, dat het dan weer terugkomt. Dat is niet ondenkbaar. Ik heb, Joop, de afgelopen week, naar jouw vraag... heb ik de hele week gelezen en gecorrespondeerd met wetenschappers in Amerika... En um, er is een, uh, een Rocky Mount Sleep Disorder Center. En daar zit een dokter, meneer Pagel. En die zei, ja, daar is inderdaad medicatie voor nodig. Zeker als je er zware hoofdpijn bij hebt. Maar het schijnt dus heel weinig voor te komen. En niemand weet waar het door komt. De meeste nee. mensen hebben het maar één of twee keer per maand of jaar. En dan ook geen pijn erbij. En dan, ja, dan is het enige wat helpt geruststelling. zeggen het is niet erg. Maar ja, je hebt er wel pijn bij. Maar nou, nee, nee, nee. Dat, dat heb ik niet echt. Het niet is meer echt angst. Ja. Um, maar kijk, we hebben het dan over dromen en uh, ik uh, ging het meer uh, toeleggen op een fysieke aangelegenheid. Maar ja. omdat het echt een soort uh, medi medische uh, indicatie is, of hoe noem je ja. zoiets. In ieder geval, uh, meer mensen hebben er last van. Maar... Uh, nog één keer die term, alsjeblieft. Um, het heet Exploding Head Syndrome. Maar Joop, geef exploding. even jouw contactinformatie door aan de redactie. Want ik heb een hele lijst wetenschappelijke artikelen voor je... om aan je arts voor te leggen. Dan weet hij ja. wel wat hij daar verder mee doet. Ja, maar um, omdat uh, meerdere mensen er last van hebben... Um, uh, is daar iets aan te doen. Behalve medicatie, ja, dus niet... En het is nee. ook heel spannend, want uh, er is nog heel veel onderzoek gelopende. Niemand weet dus nog waar het nou door komt. Oh. Nou, maar Joop, ja. als jij, als jij maar medicijnen. Ik ben nooit Ja, hè? Ben je mooi klaar mee dan? Joop. Ja, ik spring in de lucht. Joop. Ja? Als jij de medicijnen voor krijgt, dan is er toch ook een diagnose gesteld? Nee. Want ik zei, uh, die, die man die wist bij God niet wat het was. Uh, die, die, die dacht van, hij slaapt moeilijk of zo. En uh, ja, gelukkig heeft jouw gast, waarvan ik de naam alweer vergeten ben, uh, de moeite gedaan om het op te zoeken. Maar ik vind het wel, uh, ik ga het eventjes lekker googlen en uh, ik ga gewoon even ermee bezig. Ja, en wat ik Kans, zeg... Als... Als je een e-mail hebt of zo, laat het even achter. Want uh, dan kan ik je ook de informatie doorgeven... van het Rocky Mountain Sleep Disorder Center... en van de arts die precies weet wat het is. Ja, en dan wou ik nog iets ja. zeggen aan alle moeders van Nederland... Uh, oh. die, die een kind hebben, die uh, nachtmerries hebben gehad. Want ik had vroeger ook een nachtmerrie. En uh, nou, ik dacht van, dit moet ik nooit meer hebben. En toen besloot ik dus inderdaad zelf iets heel moois te dromen... En dat is gewoon gelukt. Wat goed. Nou, en uh, jullie noemen dat dan lucide droom. Maar ja, maar ja ik, ik vind dat dan uh, nog net een verschil. Met, het is net een uh... verschil. En ik moet ook eerlijk zeggen, lucide dromen is het alleen als je het in je droom besluit. Wat ook heel goed werkt is uh, de, wat jij noemt droominductie. Dat je van tevoren besluit... Van, ah. ik ga nu iets leuks dromen. En zeker ah, nou voor, op zoek. voor kinderen, wat je zegt, super tip. Want het werkt echt, hè? Ik kan het iedereen ja, aanraden. Ja, ja, het, ja, ik dacht van, ja. ik ga alleen nog maar dromen over carnaval, over kermis. En ik denk van, uh, die nachtmerrie die komt nooit meer voor. En het is gewoon helemaal gelukt. Dus ja. ik was hartstikke blij. Ja, je mooie je dromen, lang... maar wel een exploderend hoofdsyndroom. Ja, maar goed, ja, dat is iets dat medisch, ja. hè? Uh, dat dan, dat moet ik dan maar hebben, oké. Okay. Oké. Okay. Het, is nou. het, niet, het stelt niks voor, joh. Nou, uh, fijne avond met z'n tweeën en uh, alle luisteraars. Dankjewel, Dankjewel. Joop. Een dag. Goeie avond. Mark, goeienacht. goeienacht. Goeienacht. Hi. Hallo. Hallo. Ik had een uh, hele absurde droom. Die waar ik nog nog wel eens een enkele keer aan moet denken. Uh, zo één keer in de maand of zo. Als er iets naars gebeurt op televisie of er uh, mm -hmm. iets naars. Dat is een uh, jaar of. 15 jaar 20 geleden, dat een vriendin waar ik heel erg veel van hield, die was bewerkt met een strijkijzer op haar oh, gezicht. En was met dat de, mens... de droom of in het echt? Nee, dat was in, was in een droom. Toen werd ik dus de ochtend zwakker en dan ben ik echt een halve dag ziek van geweest. Nou, dat snap ik. Wat was er precies gebeurd dan? In gewoon een mishandeling, maar dan met een strijkijzer. Door wie? Uh, weet ik niet. Oh ja, yeah. en zo? Door... het beeld is al. Uh, ja, dat is gewoon ja. iemand met een eh, mooi, normaal gezicht. ja, een mooie meid. Ja. En uh, sowieso, uh, niemand verdient dat natuurlijk, wat, maar uh... ja, ik ben daar echt een halve dag ziek van geweest, terwijl ik toen al ruim volwassen was. Ik dacht echt, jeetje dat dat zo heftig binnen kan komen en zo, en als ik nu nog eens iets uh, enge films zie of zo, dan moet ik er nog wel eens aan denken. Ja. Terwijl ik dat uh, over het algemeen uh, niet zo zin in heb om een enge film te zien. Maar, <coughs> dus dat was eigenlijk even een uh, vraagje. Ja, wat, wat, uh, wat is je vraag? Ah, wat, wat zoiets voorstelt. alleen maar Ik zie het alleen maar als een soort heftige shock of zo. Ja, en, en twintig vindt, jaar geleden, zo zeg zo, je? Zo, sorry? Twintig jaar geleden, zei je? Ja, zoiets uh, 18 à 20 jaar geleden. Nee. Dat is natuurlijk op zich over de radio best lastig... om nu even uit mijn te toveren... wat twintig jaar geleden die droom voorstelde. Ja. Um, wat kun je me er meer over vertellen om erachter te komen? Nou, ik was uh, toen verliefd meisje. En... Mm -hmm. uh, ja, het was wel een spannende tijd in principe. Want uh, ze, was eigenlijk, ze was niet voor mij. Uh -huh. Dus uh, dat was uh, een van mijn beste vrienden. Die had een relatie mee. Ja. Uh, ik vind het, je, maar dat vind ik dat, dat nog allemaal heel erg absurd. Ja, ik dat dus, verwacht je dan niet. Een strijkijzer Nee, nee. en dat, uh, dat je dat ook nog kan verzinnen zelf. Ja. En, uh. en, en zomaar. Ja, nou, nou hoeft het natuurlijk niet over dat meisje per se te gaan. Zeker, want je, zie je haar nog of niet? Uh, nee, al heel nee. lang niet meer. Het zou ook heel, wat jij zegt, uh, een hele heftige schok. Het zou ook heel goed over iets heel anders uh, gegaan kunnen zijn dan haar. Um, heb je de droom sindsdien nog een keer terug gehad? Nou, ik, ik denk er dus overdag best wel uh, ja. af en toe aan. Maar niet als droom. Maar meer als herinnering? Maar ja, als herinnering. Dat lijkt het bijna over het gebeurt, terwijl ik weet dat dat niet zo is. Ja, eh, om, kun je het je vervelende uh, beeld weer zien. Ja, ja. ja of dat je... Dat je gewoon dat het je voorbij ziet. Het is eigenlijk een van de engste maartelingen waarvan je zou denken: van. Uh, ik zie de televisie uit als je het op de televisie ziet, weet je wel? Ja. wel echt, <coughs> bijna echt een ervaring als ik jou zo hoor, of niet? Ja, dat was echt uh, super heb Toen ik uh, jonger was, wel meer aparte droomen gehad, maar dat viel allemaal me nog mee. Het ging een beetje in het absurde en af en toe een keer een nacht mee, zoals iedereen wilde zijn. Maar dit was echt uh, een boel. Wat een verhaal, jop. Uh, sorry Mark, ik <laughs> dacht <laughs> nog aan Joop. Nee, ik, ik, um, ik moet je eerlijk zeggen, um, ik zou je natuurlijk heel graag willen zeggen, joh dat is dit of dat is dat. Maar ja. wat, wat, dit noemen wij dus een grote droom. Echt zo'n droom die je hele leven bijblijft. En ja. heel vaak zijn er niet eens echt verklaringen voor, maar zijn die gewoon alleen maar super indrukwekkend. Ik had nog We, eigenlijk wel een paar andere korte vraagjes. Mm -hmm. Uh, wat is inductie? Oh, ja, hele wat, goede wat, vraag. Wat doet mij denken aan uh, koken ik en lekker eten? <lacht> ja, ja, ik, ook ik zeg keer dat in, zo. Maar. En dat niet alle pannen daarvoor geschikt zijn. Ja, precies. Ja. <lacht> um, dat, je, dat je het, zeg maar, al van, uh, aan, aanjaagt, is, is volgens mij de, de goede vertaling. Um, in principe, uh, jij zegt ik verzin dat zo, van, van die hele enge droom. Nou, um, in principe gaan mensen ervan uit dat... Je heel erg veel de baas bent in je eigen, droom, in je eigen hoofd, s'nachts. Dus wel, wel of niet? Sorry, ik hoor alleen maar op je telefoon. Wel oh, of niet? Wat zei je? Wel of niet je eigen Wel, hoofd, juist, juist veel wel. meer dan wij denken. We zijn ja, echt ja. opgevoed met van, uh, oh ja, vergeet het maar, het is maar een droom. Maar op het moment dat je dromen gaat zien als, joh, dit doe ik met mijn hersenen. Um, niet alles, want dat van het strijkijzer had jij nooit verzonnen zelf. Maar dan wordt het op zich wel... Heel makkelijk om van tevoren, voor het in slapen gaan... te zeggen van, ik wil nu over iets leuks dromen. Of, eh, zoals Joop net zei, ik wil heel graag dromen over kermis als het even kan. Vooral kinderen zijn daar heel goed in. Want die ja. geloven nog niet dat het niet kan, snap je? Ja, ja. En die ja. fantaseren ook heel veel overdag. Dus ja, dan meet gewend. Ja, ja dat is ook tot een jaar of tien of zo doe je dat, geloof als ik. Ja, zie. en ik, het werkt ook heel, als een trein met kinderen met nachtmerries... En dan kun je gewoon zeggen, oké, okay, maar wat zou je dan wel willen dromen? Nou, laten we dat dan gaan doen. Klaar. Niet altijd natuurlijk, want nee. ja, het zijn geen wetten. Uh, volwassenen gebruiken het heel vaak juist om problemen van zichzelf te onderzoeken. Dus ja, weet... ik heb nog een vraagje. Kan dat? Ja, tuurlijk. En, uh, kort. Uh, wat, uh, wat als je medicatie uh, gebruikt. Ja. Ik gebruik medicatie en dan vind ik het eigenlijk best wel jammer dat je dus ook niet meer, uh, dat je bijna niet meer uh, in mijn beleving droomt. Droom ik droom helemaal niet meer. Ik oh, dat, me dat kan is heel goed. Met ja. een pilletje. En dan denk ik van oké. Okay, ja. en dan, dus morgen word ik wakker. Het is leuk dat je het zegt. Want um, uh, in de herfst op 10 november. Is er precies een uh, symposium over. Uh, de hoofdspreker is iemand die heeft onderzocht. Welke medicatie je droomleven beïnvloedt. Sommige medicatie kun je hele heftige nachtmerries krijgen. En um, wat jij zegt van andere medicijnen. Is het gewoon helemaal weg je droomleven. En dat kan soms best jammer zijn. Maar is het dan, dan is het toch, is het niet zo dat het dan niet meer gebeurt? Nou, maar dan besef je het alleen niet. Je blijft wel remslaap hebben, maar mm. uh, er is ook medicatie die echt je remslaap onderdrukt. En dan ja. uh, word, je, word je gewoon hartstikke moe wakker. Oké, okay, nou dat zal niet zo zijn in mijn geval. Oh, gelukkig. Het gaat nee. op zich wel lekker. En nog één nee. klein vraagje, Lucide, wat is dat precies? Dat je weet dat je droomt, terwijl je droomt. Dat is op zich ja, ik wel had, ik heel leuk. Ik kan het vertalen naar, naar Engels of zo mee, ik kon niet uh, ja. achterhalen. Het is eigenlijk bedacht door een Nederlander. In, uh, in zo'n rond 1900. Uh, ja. Schrijver Frederik van Ede, die had dat heel vaak. Die wist heel erg vaak, dacht, ah, nou droom ik, dan nou, ga ik wat leuks doen. Die was zo romantisch, die moest wel even dromen. Ja, precies. Ja, die heeft het. En toen is het in Engeland en Amerika overgenomen. Wat grappig. Zou degenen die de Efteling verzonnen hebben ook uh, grote dromen hebben gehad? Nou, dat kan bijna niet anders. Dat zou ik wel zeggen, is... ja. Ja. Hé, hey, maar ik ga alle mensen de kans geven, dankjewel. Dankjewel. Dag Mark. Oké, okay, dag. Pas op voor strijkeizers. Doei. Doeg. Ja. Ines. Ja, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Um, nou, ik heb, um, ik, ik, heb, ik heb vaak nachtmerries, maar, maar dat hebben meer mensen. Ja. En, en dan schrik ik me werkelijk helemaal te pletter. En dan um, word ik wakker en ik vind, jezus, waar, waar ben ik? En dan denk ik van, oh goed, nee, ik moet dit, ik moet dit leuker dromen. En dan, wat, wat, uh, wat dan ook vaak, wat, wat jullie dan ook zeggen. Dan moet je uh, bedenken wat je, om een goed einde er aan te dromen. Ja. En dat lukt meestal wel. Ja. Maar ik heb, ik heb één droom. En dat is, het is wel heel, heel geestig. En ik, ik word er ook wel heel erg blij van. Uh, uh, uh, uh, en die droom die heb ik vrij vaak. Dat ik, dat ik uh, ga springen. Ja. Yeah. Uh, in, een, in een... Nou, met andere mensen erbij. Het maakt niet uit. En ik spring steeds hoger. Zonder trampoline. Helemaal vanzelf. En ik vlieg... Uh, nou, drie, vier, vijf meter de lucht in. Heerlijk, hè? En, en dat is zo leuk. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is helemaal geweldig. En dan, uh, dan, word je, nou, dan krijg je een heel prettig gevoel van. Ja. Maar dan denk ik, van, waarom spring ik nou toch steeds maar zo vreselijk de lucht in? En zou het, zou, zou, wil je dat van mij weten? Nou, als dat zou kunnen. <laughs> dat weet ik <laughs> natuurlijk niet. Waarom, nou, heel waar, even terug ik nog. Spring je ja? zo heel in de lucht? Heel even terug. Twee dingen die ik, die ik heel leuk vind om op in te gaan. Ten eerste. Um, veel mensen hebben dat. Sommige mensen beginnen met springen. Andere mensen uh, vallen en gaan dan verder vliegen. Uh, dat, dat gevoel van te kunnen vliegen in je droom. Dat is iets wat, wat bijna iedereen wel eens een keer gehad heeft. Is ook heel herkenbaar. Een van de tien meest voorkomende dromen. Is dat je ineens denkt, ja, ik kan vliegen. En dat voelt altijd heel leuk. Tegelijkertijd zei je iets over uh, nachtmerries. Ja meestal wel helpt om wakker te schrikken... en dan van iets leukers te dromen. Ja. Um, ik ben erg blij dat je dat opbrengt. Want um, ik zei het net wel zo heel leuk... van nou ja, gewoon van iets leuks dromen. Dat helpt ongeveer in de helft van de gevallen... onderzocht door de Universiteit Utrecht. Maar dan is het dus ook nog die andere helft... waar het niet bij werkt. Nee. En waarbij het echt die nachtmerrie... echt ergens over gaat. En ik heb soms de indruk, Ines... dat als mensen zichzelf s'nachts heel graag iets willen vertellen... dan houdt het ook echt niet op door gewoon aan iets leuks te denken... of iets leuks te dromen. Of als er iets echt verwerkt moet worden... Ja, dan kun je denken, ik ga nu even wat leuks dromen. Maar dat is net zoiets als overdag proberen te denken... Van, nou, denk nou maar niet aan je problemen, denk nou maar gewoon aan iets nee. leuks. Dat doorhoud, lukt vaak. Hop, hop. Ja, ja, dat lukt vaak, maar niet altijd. Hè? Nee. Als zo'n oh, is... nachtmerrie niet weg te dromen is... Dan is het heel interessant om hem uit te gaan pluizen, maar dan duurt het vaak ook wel even voor je erachter bent, wat hij betekent. Ja, ja, ja. En, en, het, en, en, en je wordt daar zo moe van. Ja, want je bent hard aan het werken in je slaap. Waanzinnig. Ja. Waanzinnig. Dus dan ben ik aan de andere kant dan zo blij dat ik af en toe die droom krijg waar ik in spring. Ja. Die compensatie, en het bijna. Hoog. En, en, met, en, en met mijn hoofd ballonnen, lampen, alles aanraak en wegstoot. Daar, daar word ik dan gelukkig van. Maar die enge, maar die enge, enge, enge, vreselijke enge, enge nachtmerries, ja, die, die zijn verschrikkelijk. Als je allebei kan, Ines, dan heb ik. Vind je het leuk als je een kleine tip geeft? Ja. Wat nou? Jij kunt je dromen heel, heel erg beleven. Bij mensen die dat kunnen, werkt het vaak om van tevoren... weer droominductie, en jezelf ja. te vragen... mag ik nou een oplossing dromen? Geen nachtmerrie, maar gewoon een oplossing. Als je zo goed kan beleven dat je kunt vliegen en springen... en zo enke nachtmerries beleven... dan zou het ook best wel eens kunnen dat je oplossingen gaat dromen. En als het niet de eerste keer lukt, maakt niet uit. De tweede keer, derde keer, vierde keer. S ochtends even opschrijven wat je gedroomd hebt en dan na een week teruglezen. Daar zitten vaak hele heldere ideeën bij. Echt. Ik zou ontzettend leuk vinden als je dat gaat doen... en dan ons vertelt wat er gebeurde. Wauw. Ja. Nou, hup, Ines, naar bed. Ja. Slapen, <laughs> springen. Oké, okay, slapen. Nee, ja, maar, maar, maar het probleem is... Dat, dat, dat je denkt van, oh goed nou, nou, nou krijg ik vast weer een nachtmerrie Ja, maar dat moet je dus nu niet denken. En je gaat nu naar dus, bed en, en je denkt, ik je... krijg vleugels. Ja. Of ik krijg een oplossing. Ja, oké. Okay. Ik, ga, ik, ga, uh, uh, ik, ik ga doen. Ik zeg niet dat het tegen alles helpt, hè. Maar het zou je wel heel leuke inzichten kunnen geven. Ja. Ja. Nou, nou hup, ik, ik ben slapen. waanzinnig benieuwd. Ik ga... Uh, uh, spring in bed. Uh, uh, uh, ik spring. <laughs> <grijpig> en als het niet werkt, bel me dan maandag even. Ja, doe ik. Dag Ines. Oké, okay, dag. Dag. Fijne avond. Doei. Rolf van Velsen is dit. Here in the same way. get higher. En uh, dat was eventjes voor Ines die nu naar bed gaat en heel hoog gaat springen. Denk ik in haar dromen. En dan de oplossingen vindt. Um, ja, tot drie uur nog dromen uitgelegd door nou, jouzelf. Met hulp van uh, Nicolien Douwens-Isma, droomcoach. Dus uh, nou, grijp je kans op nog maar een half uurtje. Dus zoveel plek is er niet meer. 0800-1121. En vanaf drie uur gaan we het weer gewoon hebben. Zoals altijd over vragen en antwoorden. Uh, Robert. Hallo. Hallo. Hallo. Robert. Hallo. Nou. Ik hang nou, aan je lippen. Even... <laughs> nou, ik heb net als eigenlijk de, de, de voorgaande mevrouw, heb ik, een, heb ik een droom over, of droomde ik vroeger veel over vliegen. Ja. En um, in het begin was, ik, um, was het heel leuk, uh, had ik daar ook echt wel controle over. Mm -hmm. Um, ik ben ook een, uh, hoe jullie dat? Een uh, lucide dromer. Ja. Ja. Um, alleen later uh, verloor ik steeds meer, uh, minder uh, de controle over het vliegen. En als ik dan moest dalen, ja. had ik altijd een vreselijke pijn in mijn buik. Echt, ik zag er gewoon vreselijk tegenop om, om zeg maar naar beneden te gaan. Wauw. En, uh, en dan, dan, dan werd ik soms ook gewoon echt misselijk wakker, gewoon. Ja. Wat een verandering. En dat, heb ik echt, dat heb ik echt jaren gedroomd. En ik heb het. Nou, eigenlijk. Ja, nu bijna niet meer. Maar heel af en toe dan, dan komt het even voorbij. En dan. Uh, ja, dan heb ik dat weer. En ook weer dat je buikpijn krijgt van het naar beneden gaan. Ja, dat is echt. Het is een. Um, ja, uh, een heel strak gevoel heb ik dan in ja? mijn buik. Het is net op mijn buik dan gewoon echt uh, helemaal, helemaal verkroond. En dan. Uh, en dan, dan ga ik naar beneden en dan land ik ook wel zachtjes. Ja. Maar het is gewoon verschrikkelijk om dan naar beneden te gaan. Gewoon. Ja, snap ik. Hoezo gaat het te snel of zo? Wat, wat veroorzaakt het gevoel in je droom? Wat veroorzaakt het gevoel ja. in de droom? Ja, Bro dat weet ik niet. Want ik, ik, weet, ik, ik ben me er gewoon heel erg van bewust dat ik ja. gewoon lekker aan het vliegen ben. Ja, en dan? Dat, maar, nu wordt het interessant. Wat gebeurt er dan? En dan, dan komt er een zeker moment. dan ja. dan. dan dan ga ik naar beneden. Ja. En dan, dan op het moment dat ik naar beneden ga, heb ik dat gevoel al. Meteen En dan, al. Probeer, ik dus in mijn, ja, en dan probeer ik in mijn droom echt gewoon om weer omhoog te gaan. Dat lukt dan niet. Ja. En dan, uh, ja, dan ga ik toch langzaam, maar zeker naar beneden. Ja. Nou ben ik heel benieuwd, hè, Robert. Wat zou er moeten gebeuren in je droom dan? Hè? Dat je wel kunt landen, maar dat je dat gevoel niet zo hebt. Of kan dat niet? Stel nee, dat, dat je wel niet. controle had, hè? Wat zou er dan moeten ja, gebeuren? Nou, op zich, nou ik, heb, ik heb op zich wel controle, alleen op dat moment heb ik de controle niet. Bij het landen niet? Nee, gewoon, ja, op een zeker moment tijdens het vliegen heb ik dat, die controle niet. En dan, dan, dan, uh, dan ga ik naar beneden, maar met dat ik dan naar beneden ga, voel ik, heb ik dat gevoel. En dan? Want, dan, en dan, want je ja, moet wel naar beneden kennelijk. Ja, en als ik dan metel, metel, is het gevoel zo erg dat ik er gewoon lakker voor word. Ja, snap ik. <laughs> snap ik. Is het, het even, ik, ik stel me natuurlijk van alles bij voor, is het hetzelfde gevoel dat je hebt met een achtbaan, dat je dan te snel naar beneden gaat, en dat, of is het dan weer heel anders? Ja nee, dat vind ik heerlijk. Oké, okay. <laughs> oh, dat vindt hij juist leuk, en daar krijg ik zo'n gevoel van. Maar het is het ja, nee, is wel, uh, inderdaad, um, ik ben wel eens in een achtbaan geweest, dan ga je 40 meter bijna snel naar beneden. Ja. Ja, en, dat en dat vind jij dat leuk? Vind, dat vind ik ontzettend leuk. Er zijn veel mensen Alleen, hoor, die dat, dat, dat leuk vinden. Nou, ja, ik kan me er ja, niets ja. voor voorstellen. Nee. Ja, precies. Maar dat, ja, dan zit je ook wel een beetje in een gecontroleerde omgeving. Dat natuurlijk. is het, hè? En, nee, maar het is, dus is die, die controle. Dat ja, tevreden. dat is duidelijk. Kijk, weet je ja. Robert, wat ik, wat ik altijd doe, en daarom stel ik je zoveel vragen, um, is ik wil heel graag dat jij je droom vertaalt naar woorden. Want wat je dan eigenlijk aan het doen bent... is gedachten op emotioneel niveau... vertalen naar gedachten op rationeel niveau. Want ja, rationeel... daar kun je verder mee denken. Emotioneel, ja, op een gegeven moment houdt het op. Dan heb je alleen maar wakker worden met een naar gevoel. En dan. En wat ik jou de hele tijd door hoor zeggen... en Astrid die ook niet gek is, hoort hem ook... <laughs> dat het gaat dat die controle in een ene weg is. En wat jij zegt... die achtbaan, dat is heel gecontroleerd. Misschien niet door jou, ja. maar dan toch door iemand... Ja dat, um, ja, dat is zo. Nu komt de handvraag. Want nu we die woorden van jou gehoord hebben... en ik weet, normaal doe ik een uur over een droomgesprek. Dit is vijf minuten, maar toch. Als je nou even naar je leven kijkt... Waar kom, is het toevallig een correlatie? Waar komt het terug dat je in ene denkt van... nou, alles onder controle, alles, alles gaat prima, alles gaat lekker... en in één ben je kwijt. Herken je dat ergens van? Uh... Nou, weet je, ik heb vroeger heel veel vliegdromen gehad. Ja. En, uh, hoe heet het? Um, nou, dit is er dan eentje, één van. Ik heb ook wel eens uh, gedroomd dat ik uh, op de vlucht uh, uh, sloeg. Ergens voor. Uh, en dan dan, dan dan, dan, wilde ik vliegen. Ja. En uh, die voorgaande mevrouw zei het ook. Die, die ging dan zeggen, van één meter naar drie meter en dan naar vijf meter. En dat mm -hmm. vond ze dan heerlijk. Ja. Maar goed. Ik vluchtte dan op dat moment weg. En dan wou ik dus hoger en dan kwam ik niet hoger. Ja, ja. Ook en dat heel was dan frustrerend. Ja, verdorie, ik wil hoger, ik wil hoger en dat lukt niet. Ja. En, uh, maar op een gegeven moment ga ik hoger en dan ga ik ook echt gewoon als een speer hoger. Ja. En dan en dan, als ik naar beneden toe moest, oh, dan, dan, dan had ik gewoon dat gevoel, gewoon dat, dat, dat, dat, dat weer dat strakke gevoel. Van, van toen je gevlucht was. Wa wa want, ja. wacht even, in de, in de dromen waarin je gevlucht was ergens voor en prima hoog was je veilig, ja. maar toen moest je weer naar beneden. Ja. En dat was ja. niet zo veilig. Ja, en dan soms dan had ik ook wel dan, uh, dan, dan, dan, nou dan rende ik weg of, of soms sprong ik ook gewoon van een gebouw af. Ja. Want dan had ik gewoon het vertrouwen dat ik dan wel weer gewoon uh, op de grond uh, kwam. Ik stort er nooit neer, hoor, dat ja. is het niet. Maar euh, op het moment dat ik dan van het gebouw afsprong... en dan ging ik naar beneden... oh, en dan had ik dat gevoel gewoon weer. Dat, dat, dat, dat, en dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Het gevoel ja, dat, niet of naar beneden niet? Want nu, gaan, nu komen we bij de kern. Het gevoel niet. Maar wel naar beneden. Ja, wel naar beneden. Ja. Alleen, ik weet dan... in mijn droom weet ik dan... als ik naar beneden ga, dan krijg ik dat gevoel. En dat moet, want je wilt terug... maar niet met dat gevoel. Ja. Het is heel interessant, want... Wat ik er zo interessant aan vind, is dat er in ineens die verandering kwam. En dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. Zo'n zo terugkerende droom, dat is, uh, heel veel mensen hebben dat hoor. Over vliegen of over iets anders. Sommige mensen dromen, ik ken iemand die droomt elke keer dat ze weer examen moet doen. Heel vaak is dat een op een te linken aan je leven. Als een soort van thermometer, zeg maar. De, okay. de meisje van het examen waar ik het bijvoorbeeld over had. Zij heeft, uh, zij heeft het altijd als ze te veel werk heeft dan heeft ze stress en is een journalist. En uh, dan heeft ze allemaal deadlines en dan denkt ze, ik haal het niet. En wat droomt ze dan weer? Ja hoor, dat ik examen moet doen... en dat ik niet genoeg geleerd heb. Duh. Dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd op wat voor momenten jij de vliegdromen hebt... waarvan je denkt, ik moet naar beneden en ik wil dat niet met dat gevoel. Als je dat gevoel zou omschrijven, behalve het fysieke... heb je daar ook nog een emotie bij of niet? Ja, dan moet ik even graven. Ja, um, de, de, kijk, dat heb je met terugkerende dromen. Dat, dat gaat diep. Dat, dat, daar ja. kunnen we niks aan doen. Sorry voor iedereen die denkt, ja, dan ben ik het wel gehad met vliegen. Maar mm -hmm. dit, dit gaat gewoon, dit gaat ergens over. En dat zit diep. En dan nou, moet je graven, uh, ja. Nou ja, ik moet, wel, ik moet wel zeggen... In de periode dat ik deze dromen heel veel had... Uh, ja, waren er, ook wel, waren er ook wel heel veel spanningen, in, inderdaad. Ja. En uh, als ik dan zeg maar dat gevoel zou moeten omschrijven, of, of zou moeten vertalen naar een uh, emotie... Dat mm -hmm. mm, is het? Angst. Ik, dat denk ik natuurlijk de hele tijd al. Maar als ik het zeg, heeft het nul een waarde. Want het gaat ja. erom hoe jij het zegt. Ja, angst. Ja, waarvoor? Hmm... Ja, uh, enerzijds voor dat gevoel. want het is gewoon een heel erg vervelend ja. gevoel. Angst is een heel en, erg uh, vervelend gevoel, ja. En inderdaad de angst. En de angst dat ik gewoon uh, de controle niet heb. Ja. Op dat moment. Gaat hij weer. ja, het, ja. Is, het is een helder verhaal. En kijk, we gaan natuurlijk niet hier onair jouw hele persoonlijke leven bespreken. Nou, dat vind je heel gaan. graag willen hoor, Robert. Ja, heel blij hoor. Maar ik zou echt even bij jezelf te raden gaan. Als je die droom weer hebt van ho stop, pas op de plaats, wat gebeurt er nu? Want die link die jij legt naar angst en controleverliezen, ja, ik vind hem glashelder. Ik ken je natuurlijk niet, ja. dus ik weet niet waar het overdag over gaat. Maar ik weet wel dat jij hem heel zeker benoemt. Dat hoor jij toch ook, Astrid? Ik hoor dat. Maar Robert? Ja? Ja, kijk, Nicolien is natuurlijk de deskundige en die zegt altijd tegen mij... Uh, jij moet het niet uit gaan leggen. Want als ik het ga uitleggen, dan is het misschien net naast wat, wat jij zeg maar uh, eigenlijk voelt. En ik vind... Maar klopt het wel weer een beetje waardoor je het gaat invullen dat je denkt oh ja dat zal het wel zijn want dat zeggen zij. Ja. Terwijl ja, als jij het invult kom je misschien net ergens anders terecht. Dus, maar, ja, dus, maar het moet ook leuk radio zijn, dus ik ga toch even, want als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, ja, je, je vindt het gewoon echt een naar gevoel om in een situatie te komen waar je de controle niet hebt. Dat horen we heel duidelijk. Ja, en dan, en dan wil je eigenlijk, wil je, je wilt terug naar die situatie, omdat je wilt proberen om de controle over te krijgen, maar ja, dat doe je wel met een rotgevoel. Ja, dat doe ik echt met een rotgevoel ja. Ja, ja. ja. Nou, inderdaad. En dan ga je dromen. Ja. Nou, op ja, zich, weet je, ik zeg dat altijd... Van, ga nou niet je eigen woorden op de droom van iemand anders plakken... Nee. maar het kan best inzichten geven. Want jij zegt eigenlijk, het als het jouw voorbeeld. droom was... Ja. dan zou jij dat denken, toch? Ja, dan zou ik denken dat ja. het dit ongeveer betekende. Nou, ik zal, uh, ik zal uh, als ik het zeg maar nog een keer uh, droom... dus wat jullie eigenlijk zeggen is... dan, dan zal ik eigenlijk bij mezelf te raden moeten gaan... in wat voor situatie ik op dat moment zit. En waar je op dat moment bang voor bent. Want jij zei zelf ja. angst... Ik vind hem heel sterk geformuleerd. Ja, okay. Zeg, Robert. Ja? Wil je misschien het boek... Wat heb jij gedroomd vannacht? Ja, die wil ik. De kracht van denken. Ja, ik, ja we zouden het weggeven aan de mooiste droom. Nou, dit is helemaal geen mooie droom. Want dat is echt zo simpel. Iedereen heeft hem. Maar volgens mij heb je wel wat aan het boek. Ja, ik vind, nou, ik vind het waanzinnig. Sturen we het je op. Moet je even je gegevens doorgeven? Stuur ik het je op. Nou, super. Ja. Hartstikke ja, leuk. En hartstikke, en hartstikke bedankt voor het gesprek. Ja. Was hartstikke leuk. Succes ermee, Robert. Ja, dankjewel. Ja, laat okay. het twee je horen. Doeg. <laughs> Doeg. Oké, okay. en hey, jullie succes met het programma. Dankjewel. Ja, ik denk, okay. weet je, die jongen die krijgt de buikpijn van. Ja, ja dat, dat dan ben je uh, niet ook heel geschikt om het ja, even te verlichten. Ja, ik ben, op ik ben deze heel blij manier. dat je. Ik, ik luister naar de droom, weet je wel. Ja. Dus ik denk, ik <laughs> niet meer aan cadeautjes. Nou, dat is geregeld. Ik heb er nog één, dus uh, we gaan kijken of we nog uh, iemand uh, heel blij kunnen maken. 0800 1121 Frans. Ja, goede met Frans. Goedenacht. Ja, ik heb een heel merkwaardige droom gehad. Dan moet ik zeggen, ik droom altijd heel veel. En uh, ja, het zijn meestal korte droomtjes. Maar als er een droom iets langer is, dan ebt die langzaam weg. Na, na een week of twee yeah. weken weet ik hem helemaal niet meer. En dan probeer je terug te komen erop. Maar dan kun je niets meer van terugvinden van die droom. Nee. Maar dit is een droom. Die heb ik een, nou pak weg een maand of acht geleden gehad. En die staat me tot in de kleinste details nog helemaal bij. En dat wow. is precies precies vertellen. De droom speelde zich af uh, in, in de buurt waar ik ben opgegroeid, Amsterdam Geuzenveld. Ja. En ik stond daar met een menigte mensen op een brug te wachten, want er, er stond iets te gebeuren. En er kwam er een stoet aan en ja, dat was een soort van begrafenis. En de eerste kaart die de hoek omkwam, dat was een platte wagen mm -hmm. met een, een groot, die werd getrokken door twee paden en er stond een groot videoscherm op met een laken eroverheen, een wit laken ja. En er liep een klein Turks jongetje naast van een jaar of tien Daar heb je zoiets, tot in de details. Ja. wie zegt dat een Turks jongetje was, dat droomde ik gewoon. Ja. En dan kwam de eerste, het waren 32 koetsen. En de eerste koets, daar liep de vader van het jongetje aan. Die hield de teugels van het paard vast. En die had echt zo'n, ja, zo'n uh, aan. Zo, zo, zo met zijn hoed op en die koperen knopen, zo'n lange jas. En ook een, een grote bruine pukkel op zijn wang, dat stond er ook bij. Wauw. Van, van die merkwaardige. Ja, toch? Maar we zouden het niet geliefd. En nu beginnen. Nee, sorry, Frans, we onderbreken je. Ga door. Nou, en toen ging die stoet langzaam voorbij, en toen was het op de helft, en we begrepen nog niet wat het was. Yeah. In elke koets stonden twee paarden. Ja, normaal pas, pas niet, niet een paard in een koets, maar hier wel. in yeah. Er stonden twee paarden in elke koets. En elke koets werd voortgetrokken door twee paarden. En halverwege uh, waren we heel nieuwsgierig. En renden we toch weer hard naar de voorste wagen toe. Yeah. Dus, uh, om, om, om het in te halen weer, die jongen. En we wilden zien wat er op het scherm stond. Ja, toen stopte die stoet en toen deed hij het lager eraf. En toen werd er een film vertoond van twee dode paarden op de grond ah. en je zag er helemaal geen mensen bij, maar die paarden werden op allerlei manieren gefilmd van bovenaf en eromheen en, en toen kwam die, die man die, die uh, vader van het zoontje kwam er bijstaan en die zegt uh, ja zoals je weet uh, mag een paardeneigenaar nooit bij zijn dode paarden komen dat wow. zei hij nou en dat was de hele droom dus ik vind het zoiets merkwaardig Wat? Volgepakt met symbolen. Frans, wat doe je dat goed? Nou, daar nou, gaan we. We hebben nog dertien minuten. Ik, ja. ik, ik Klein. Heb, uh, ja? Ik heb proberen uh, jaar terug te denken. Ik heb mijn familie gebeld en zo ja. erover. En ik, heb gevraagd, ik ben zelf blind, dus ik, ik kan niet, uh, niet in, in kranten lezen of zo. Dus ik heb gevraagd: Is er een ongeluk gebeurd met vader? Ja. Of iets in Turkije gebeurd? Of van alles. En mijn zuster had een boek over dromen en die is bij paarden gaan kijken. En die kon ook helemaal niets over vinden wat in die droom voorkwam. Dus. Ja, dat, dat is dan een beetje, dan heb je de P van paard en dan staat er iets. En dan denk je, ja, wat nou? Ik wil natuurlijk weten, heel veel symbolen, maar wat betekenen ze voor jou? Nou, um, ik, we gaan ermee aan de slag Frans. Een paar minuten, kleine tips voor mensen die meeluisteren. Ten eerste, als je zo'n hele lange droom hebt met heel veel beelden... dan vraag ik altijd als eerste... Als je nou de twee belangrijkste dingen zou opnoemen, wat zijn dat dan? Ja. Waar zou je willen beginnen, zeg maar? Je bedoelt over die droom? Ja, van, van alle symbolen. We hebben paarden, we hebben een televisiescherm, we hebben een begrafenisstoel, We hebben een wit, een wit laken. We ja. hebben 32 koetsen. Um, we kunnen ze niet allemaal bespreken. Welke zou je weer willen ja, dat beginnen? Ik zie helemaal geen, geen verband met iets... Maar de, paarden. Oh, de paarden, oh paarden, ja. Verband, ik heb sorry. helemaal niets met paarden, behalve nee. dat toen, toen mijn kinderen klein waren, dat ze paard wel eens hebben gezeten. Dat is het enige. Ik, wat wel is, ik ben, mijn, ik ben, twee keer getrouwd. mijn eerste huwelijk ben ik getrouwd in koetsen, dat wel. Ja. Maar, maar voor de rest, ja. Dat, uh... Nou, nou, je begint al bij de paarden namelijk. Um, als we een symbool gaan uitleggen, dan ga ik natuurlijk niet zeggen... dat betekent uh, weet ik veel wat. Dan vraag ik jou, gewoon vertel eens, wat heb jij met paarden? Nou, niks dus. Nee. Tip 2 voor iedereen, zoek de fout in de droom. Als je denkt, ja wat raar, daar heb ik niks mee. Of zo'n paard in de koets, wat idioot. Um, iets wat niet klopt, dan heb je meestal een symbool te pakken. Daarom denk ik ook, dit gaat vast niet over iets wat echt gebeurd is. Paarden in koetsen, symbolen. Um, het zit steeds twee, hè? Paarden overal, maar dan steeds twee. In elke koets, klopt dat? Ja, ja. Okay. Koets en... werd er twee paarden getrokken en er stonden twee ja. paarden in. En die wagen werd ook de twee paarden getrokken. Als maar twee. Jij zegt ik ben getrouwd in, even tussen neus en lippen door, komt dan de informatie. Ik ben getrouwd in, uh, in een koets? In koetsjes, ja. ja. Oké. Okay. Hey, en uh, dat televisiescherm? Ja. Drukje. Um, als je mij zou willen uitleggen wat een tv is, wat zeg je dan? Doe maar even alsof ik dat niet weet. Oeh. Ja, Dat vind ik moeilijk te omschrijven. Dat vinden mensen altijd het moeilijk, is heel he? moeilijk. Dat is verbaasbaar altijd zo. Ja, nou, en ik zou je vertellen waarom je dat moeilijk vindt. Iedereen vindt dat een moeilijke is vraag. Een, uh, een stuk informatie. Dat veel informatie overbrengt. Ik ben bijvoorbeeld geen, geen filmliefhebber of series. Ik kijk zo lief uh, zoveel mogelijk in informatieve programma's. Ja. Dus het is mijn bron van informatie in TV. Perfect, perfect uitgelegd. Wat je nu gedaan hebt, is het symbool televisie uitleggen. Want iedereen zegt natuurlijk wat anders. Iemand anders zou zeggen, dat is ontspanning voor mij, kom ik thuis tv even aan. Helemaal niet voor jou, informatie. Kortom, in je droom krijg je informatie. Over twee dode paarden. Um, hetzelfde trucje met paarden. Als je mij zou uitleggen wat een paard is, doe maar of ik gek ben. Wat zeg je dan? Dat is best lastig hoor, want nu ben je een symbool lastig. aan het vertalen voor jezelf. Dat is heel lastig. Kijk, met een televisie heb ik iets, want daar, daar luister ik op. Vroeger keek ik ernaar, nu luister ik ernaar. Ja. En daar heb je iets mee, maar met een paard heb ik niet. Dus maar Frans, je moet niet denken waarom je het niet kunt uitleggen. Je moet, je moet het gewoon doen. Doe, stel je voor dat, dat je gewoon... een woordenboek schrijft. Wat is een paard? Waar dient zo'n ding voor? Dat is ook altijd een goede vraag. Als ik een paard moet omschrijven, dan, zou, dan vind ik het een... Een, uh, ja, een onbetrouwbaar beest. Een beest wat, wat, waar je niet zomaar naast moet staan. Je één zomaar een trap kan geven zonder dat je het je, En mensen die dan in eerste instantie zeggen van... Ja, dat vind ik heel moeilijk. En dan in één zin gewoon een prachtig uh, uh, Meteen uitleggen wat voor hun de betekenis van een paard is. Echt perfect. Ja, Helemaal perfect. Um, ik weet, ken je leven natuurlijk niet. Ik weet niet waar het over gaat. Maar ik ga je nu vertellen wat ik van je gehoord heb. Um, ten eerste kreeg je informatie in deze droom oh, televisiescherm informatie en waar het om ging steeds dat, dat twee onbetrouwbare beesten ik vroeg jou hoezo met die twee in die koetsen en je linkte dat meteen van ja ik heb er niks mee maar ik ben wel getrouwd in koetsen hey, gedachte associaties volg ik graag twee onbetrouwbare beesten zijn dood en die informatie krijg je. Op allerlei manieren wordt het, wordt het getoond. En dan hoor je, zoals je weet, mag een paardeneigenaar niet bij zijn paarden komen. Zoals je weet, mag iemand die onbetrouwbaar is niet bij zijn onbetrouwbare komen. En nu, nu komen we in het vage gebied. Want jij, jij kent je leven en ik natuurlijk niet. Ik vraag me af, als ik die droom hoor... Je had niet één paard, onbetrouwbaar beest. Je had een hele stoet met onbetrouwbare beesten. En overal, wat vond jij er eigenlijk van als dromer? Je staat erbij en je kijkt ernaar. Ja. En als je nou naar je leven kijkt... Acht maanden geleden. Herken je dan iets van die onbetrouwbaarheid? Nou, acht maanden geleden, maar het, het, het is nog steeds belangrijk. Want als je zo'n droom zo heel lang onthoudt... Dan, dan is het, gaat het over iets wat diepe indruk maakt. Nou, niet echt iets, iets wat met onbetrouwbaar te maken heeft. Maar, okay. maar wat, wat ik wel de laatste tijd heb... Ik, ik ben ongeveer zes jaar blind. Ja. En dat is, ja, dat, daar heb ik ontzettend veel moeite mee. Maar ja, dat is begrijpelijk natuurlijk. Helemaal als je altijd gezien hebt. En, en wat ik heb nou met mensen is dat je... Uh, ...niet vol wordt aangezien. Yeah. Dat wil zeggen, als ik dus met iemand aan het praten ben... ...met kennis, ook, ook mijn eigen vrouw en mijn dochter... ...met allemaal, mm -hmm. met, met vrienden, met iedereen heb ik dat. En ik, ja, je kijkt niemand aan als je praat. Yeah. Want je weet niet welke richting je moet kijken precies. Dus uh, dan krijg ik de indruk dat mensen mij ook niet aankijken en daardoor gauw afgeleid zijn. En ik heb dan heel veel, als ik met mensen aan het praten ben... dat ze opeens met een ander aan het praten zijn. Ja. En dan, in het begin had ik daar niet zoveel moeite mee... maar de laatste tijd word ik er een beetje boos over. En dan zeg ik, hallo, ik ben in gesprek. Is er iemand die u in de naam luistert? En dan hoor je, oh, sorry, weet je. En dan komen ze weer bij mij terug. Dat, dat is wel wat ik de laatste tijd heb dus. Sinds die acht maanden dan? Ja, ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja dat heb ik inderdaad. De laatste tijd wordt dat... Wordt dat steeds erger? En, ja. Uh, er wordt wel eens een lolletje meegemaakt. Ook zoals uh, mijn dochter en mijn vrouw. Dan gaan, dan gaan ze naar bed. Ben ik met z'n praten. En dan gaan ze heel zachtjes naar beneden naar bed toe. En hoor ik beneden uit de slaapkamer. Ik heb de slaapkamer beneden. Voor het, uh, dan hoor ik roepen van, van beneden. van Tegen wie praat je? We zijn beneden hoor. Weet je wel. En dat is uh, voor hun uh, grappig. Dat kan ik me best voorstellen hoor. Daar uh, heb ik geen moeite mee. Maar voor mezelf is dat ja, heel erg vernederend. Ja. Heel naar is dat. Over onbetrouwbaar gesproken. Ik snap dat dat je heel erg raakt. En ik denk ook, als je zegt, dat is een lolletje en ik kan het best hebben. Even ongeacht um, of het exact erop slaat of niet. Maar um, als, je, als je nare dromen krijgt, dan denk ik... nou, misschien is het helemaal niet zo van, oh, ik kan het best hebben. Misschien raakt het je veel meer dan je denkt. Ja, misschien, misschien ook wel, ja. Ik vind niet dat, dat mensen er mogen grapjes mogen over gaan. moeten maken. Ik zou woest zijn. Maar ja, mijn man is heel lief, dus daar kan ik heel goed boos op zijn. Nou, ja, maar kijk, zijn mogen, vrouw is mogen, ook heel lief. Mijn vrouw ook. Ik bedoel, ja. Die doet alles voor me. Oh, maar jij, uit, bent, jij bent ook uh, bijna te lief, Frans, als dat, ik het zo hoor. Dat, uh, kijk, daar, daar heb ik niets over te klagen. Uh, grapjes oh. ben ik ook best verdragen over. Over blindheid er worden altijd grapjes gemaakt. en Daar moet je niet moeilijk over doen, vind ik hoor. En, uh, ja, maar dit, gaat, dit raakt me de laatste tijd wel steeds meer. Dat mensen niet meer luisteren. En dat je dan, uh, ja, je hebt het gevoel dat je niet vervolgd wordt aangezien. Ja. Dat is precies hetzelfde als iemand die spastisch is. Die helemaal bij zo'n 100% bij zijn volle verstand is. Maar dat mensen gaan zeggen van, ach, uh, wil je een snoepje of dat ja. soort dingen. Terwijl volwassen mensen zijn. Dat, dat, dat zijn ik... partner voor ze gaan praten en zo. Ja. Ja. Dat heb ik ook meegemaakt toen ik met mijn vrouw liep. Nou, ik moet heel veel naar het ziekenhuis. En dan liep mijn me mevrouw in het ziekenhuis. En toen kwam er een mevrouw uit de lift. En die zegt tegen mevrouw: Oh god, kan hij nou helemaal niks meer zien? Mevrouw zegt: vraag het hem zelf. Hij kan, ja. ja. hij kan, hij kan u wel horen. Ja. Ja. Of ze gelijk heeft. Weet je waarom ik het zo mooi vind dat je hier aan links, Frans, waar ik helemaal niet over op ingegaan ben, puur vanwege de tijd, het ging om de dood van iets. Iets was afgelopen. En um, als je nou zegt van ja. De laatste tijd zit ik daar heel erg mee. denk je van ja... er zit nog best wel veel informatie in die droom... die jij nu ons gewoon vertelt. Van ja... Ja, ook dat jij zegt, jij zegt... Jij zei die mooie zin van dat iemand tegen jou gezegd had... je mag, oh, ik weet niet meer precies letterlijk... maar een, een paardenhouder mag natuurlijk niet bij zijn dode paarden ja. komen. Ja. En, en zo nadrukkelijk, natuurlijk, je, zo, je weet toch dat, dat je als eigenaar ja, nooit maar de paarden mag zien. Ik leg een link met wat ik jou letterlijk hoor zeggen. Met, ja, je, je, moet, je moet natuurlijk wel tegen een grapje kunnen. ja. ja. Die hoorde ik ook, ja. Ja, maar dat, dat ken ik ook wel. Er worden, er worden zoveel grappen gemaakt over tijd. Ja. Nee, maar dat, en dat, dat, dat zei je ook al meerdere keren. En dat is ook belangrijk voor je, denk ik, dat je vindt van... ja, ze moeten me niet gaan zien als zo'n zure man die nergens tegen kan. Maar ik moet er aan denken, mijn vader had ziekte van Parkinson... en dat heeft verschrikkelijke ellende gegeven. Dat is een heel naar ziekteverloop geweest. En de ziekte van Parkinson roept op tot grapjes. Omdat het is de ziekte waar je onder andere van kunt gaan trillen. Ja. Dus bijvoorbeeld Joep van het Hek maakt daar een grapje over. Van dat, uh, dat op bruiloften wordt altijd gefilmd door die neef met de ziekte van Parkinson. Ja. En dat is een leuk grapje. Dat vind ik ook. En ik vind ook dat mensen grapjes moeten maken. Maar op het moment dat dat opeens op je afkomt, zo'n grapje, raakt het mij. Ja, omdat natuurlijk. ik het associeer met alle nare dingen die wij hebben meegemaakt. En dat hoor ik bij jou ook een beetje, Frans. Van ja, ik vind dat ik gewoon niet, dat ik niet zuur moet genoemd omdat ik blind ben. En dat ik daar niet een nare oude man van moet worden. Maar ik, het, het kwets je ook wel een beetje. Wat brengt ja, ons op de hamvraag? Is, ik, ik heb dat ook niet hoor. Dat is, kijk, uh, dat, dat je ermee zit en, en dat je er verdrietig op bent. Die momenten die hou ik helemaal van mezelf. Daar ben ik niemand van ja. En dan, dan, dan ga je dromen. Dan zet mijn eigen dromen. muziek op, ja. dan is er niemand thuis, dan zet ik mijn eigen muziek op. En dan luister ik vandaag, ik een sleutelendeur de dokter dochter, mijn vrouw thuiskomt, gaat die muziek uit en dan ben ik gewoon weer de oude. Mm, en dan, yeah. dan, dan uh, ja, ik maak het veel grappen. Ik, ik, zeg Frans, ja. als ik je mag onderbreken, wat vind jij ervan dat een paardeneigenaar niet bij zijn dode paarden mag komen? Ja, ik, ik zelf vind het absurd natuurlijk. Ja. Kijk, <laughs> absurd. dat wou ik even van je horen. Want. Weet je, als je het nou zo linkt aan deze situatie, um, heel vaak dromen wij in een metafoor om onszelf iets duidelijk te maken over een situatie. Als jij van jezelf zou dromen in deze situatie, dan zeg je, ach ja, weet je, dat hoort erbij. Maar als je het symbool van, nou ja, paardeneigenaar mag natuurlijk niet bij zijn paarden komen, ja, dat is absurd. Ja. Nou, wij hebben deze link niet gelegd, hè, met je leven. Die heb jij zelf gelegd. Ja, ja, ja, inderdaad. Dus als jij nou over dezelfde situatie kijkt... waar we het nu over hebben... ja, natuurlijk laat ik niet zien aan iedereen hoe ik me voel. Dan zou ik zeggen, geef ik je je eigen woorden terug. Frans, vind ik moet, het spijt me, maar we moeten het erbij laten... want het nieuws komt eraan. Maar ja. ik, ik dank je heel erg. Denk er nog even over na, want er komt heel veel op je af nu. Ik, ik moet afronden, maar ik bedank je heel erg voor je bijdrage vannacht. En ik wens je heel veel succes. Jullie ook bedankt. Oké, okay, dag Frans. Okay, uh, even snel nog. Je moet even blijven zitten nog niet, Goed. Dan doen we na het nieuws nog even het verhaal van Daan. Uh, want die heeft niet Top. meer gebeld. Maar ik wil heel graag nog even horen wat jij hebt uitgevonden... over zijn dromen in de woestijn. En ik heb hier nog één exemplaar van Wat heb jij gedroomd vannacht. Uh, jouw boek dat je samen met Catalijne Esser uh, hebt gemaakt. Uh, ik wilde het aan Mark omdat hij zoveel vragen over dromen ja. had. Dus ik denk, kun je daarmee? Daar ik, ik laat het helemaal aan jou over, want ik vind alle dromen geweldig. Okay, jij nou, bent de baas. Oké. Okay.